De muziekstijl is house en take house. Ja, en de line-up. Monkey Mafia, oftewel de Nomi Brothers <laughs> en Freude aan dansen. Alex Supertramp, Body Andrews en Kamiel Damen Live. En Michiel Tetro, oftewel Tetreault. Het, het jongste telgje uit de Tetro-familie. Ja, ja, ja. Sven en Gijs Tetro, die hebben vorige week bij het openingsfeest flink over Ja, maar Air hadden ze... Uh, of dat was vandaag de week niet, hadden ze dus ook een, uh, hun beurt Ja, hun, hun verjaardagsfeest met z'n tweeën? Dat was ook erg leuk. Nou, we hadden, we hadden vanavond uh, natuurlijk in de Club ja, Erk. Ja, dat was het vorige week waarschijnlijk. Oké, okay, daar heb ik niks over vernomen. Want vrijdag, afgelopen vrijdag was de openingsfeest natuurlijk van Woedstok. Woedstok, ja. En daar heeft hij ook onder andere ja. staan. Ik ga hem zo opzetten, deze partykite. Het is weer leuk geweest. Tijd voor lekkere muziek en dat gaan we doen met, ja, een 90's nou uh, plaatje. En dat, uh, die ken je denk ik nog wel. Urban Cookie Collective, The Key, The Secret, hij is opnieuw uitgebracht. Maar dan in de Bird Junkie's remix. Zometeen. meteen. Staat hier helemaal klaar voor jou. rijdt wheels of steel met een flinke portie Dirt House. Hier is The Key, The Secret. Hij zit erop te wachten. Dion zit niet een uur lang in de mix, maar helaas. Vandaag moet hij verstek laten gaan, maar niet getreurd. Wij hebben een mooie vervanger geregeld. Niemand minder als the one and only DJ Ramonski, het komende uur. Kun je een portie vette Dirty House dan wel zomerse tunes verwachten? Hier is speciaal voor jou. Bring it on. You like to know what's going on in my mind. We get right to the point. I don't pop my cork for every man. Zandvoort, Zandvoort. I'm going I'm going Maar het komt nog wel, ja dat komt nog wel, want als je die shit allemaal voelt, gaat het fucking snel, meisje. Ik zie je dansen op die een beat en ik zie je raak kijken, want je kennen nog niet. Maar het komt nog wel, ja dat komt nog wel, want als je die shit allemaal voelt, gaat het fucking snel. Damn, damn, damn. I'm Dat nu nog steeds luistert naar jouw CFM Zandvoort Behind the wheels of steel Onze ene echte DJ Ramonski In de house Tot aan 11 uur hoor je Zijn dirty house beats met lekkere Zomerse clubby tunes En zometeen naar de klok van 11 Jawel The one and only DJ JK Hou hem hier Op Zandvoorts grootste dansvloer. Dit is CFM Zandvoort